Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Ze zeggen helemaal niets. De negen mannen die ervan worden verdacht... dat ze een rol hebben gespeeld bij de moord op Peter R. de Vries. Vandaag is die rechtszaak opnieuw begonnen. En verslaggever Matthijs van der Wiel is erbij. De uh, verdachten kregen allemaal de gelegenheid om kort iets te zeggen over de verdenking. Een van hen, een vermeende filmer, had een korte voorgelezen verklaring, waarin hij zei dat hij zich niet schuldig gemaakt heeft aan moord. En hij zei ook dat hij niet wist wie Peter R. De Vries was. Maar de anderen, toen de rechter dat vroeg, ja, die beriepen zich allemaal in koor op hun zwijgerecht. De zaak rondom Peter R. was al bijna helemaal rond toen er nieuwe info kwam. En omdat een van de rechters rond die tijd naar het buitenland verhuisde, moest de hele zaak opnieuw. Dat is dus vandaag begonnen. 23 voetbalsupporters mogen twee jaar lang niet in de buurt van het stadion van Kambuur komen. De gemeente Leeuwarden legt die straf op vanwege rellen bij de wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen vorig jaar februari. Supporters van beide clubs vochten met elkaar maar ook werden er stenen en andere dingen naar de politie gegooid. En de muzikant uit Eindhoven wordt overspoeld met reacties. Allemaal omdat zijn nummer gebruikt wordt in de Netflix-serie Captains of the World. Over het WK voetbal van ruim een jaar geleden. Het liedje gaat over de Franse voetballer Mbappé. De Eindhovense muzikant wist al wel dat de voetballer zijn nummer kent. Ik heb wel gezien dat hij het uh, heeft geretweet. Uh, hij kent het nummer. Als hij uh, tijdens de ja, wedstrijden gewoon in de kleedkamer aan het omkleden is... dan zet hij ook gewoon het nummer zelf op en dan gaat hij er zelf helemaal los op. Mbappé... Ik werd benaderd door, uh, door mijn uh, klasgenoot van, hé, hey, uh, jouw nummer die zit op, uh, op een Netflix-serie. Ik dacht, uh, volgens mij moet ik dit nog een keer voor horen, maar ja, uh, yeah, heel bizar. Ja, zijn nummer is vijf jaar oud en inmiddels al 18 miljoen keer beluisterd. Uh, de streamingdienst heeft het trouwens zonder toestemming gebruikt en dat mag niet zomaar. Daar lopen nu gesprekken over. We nog het weer. We gaan vanmiddag van een zonnetje naar zo'n grijs wolkje met regendruppen eronder. Het warmt vannacht op naar een graad of 11. Morgen een dag met veel wind, maar ook aardig wat zon. En een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen naar de westen en Knopend Watergraasmeer. 10 minuten vertraging. A9 Diemen-Amstelveen is de rijbaan dicht bij amsterdam zuid Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. De A9 Amstelveen richting Diemen is afgesloten tussen amsterdam zuid en Amsterdam-Belmermeer door technische problemen. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn. 10 minuten vertraging tussen Vreeland en Loenersloot in 2 kilometer file. En tot zover... Dan.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 It's hard to remember how it felt before Now I found the love of money See the truth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 of Catch your lips cause I don't have a choice Welcome to me, to this dance. I'm full of boogie fever. A fire burns inside me. Boogie's got me in a super trance. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. I'm living on a boogie. Don't you blame it, sunshine? Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. I'm on a boogie. Moonlight Yeah Good times mm -hmm. okay. You just got the sunshine Yeah Moonlight Good times Good times okay. Don't you blame yeah. it. Ik moet je vinden. Ik Ik moet je vinden. Ik Ik moet je vinden. Ik Ik moet je vinden. Ik moet The way we riding in our private lives Ain't nobody getting in between I want you to know that you're the only Ik ik echt heel veel van hem hou. Krijgt hij tranen in de ogen en hij toont opeens vrouw. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Al die stalen tralies tussen al mijn en mij. Want